Op 106.9, straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Obama heeft hier in een telefoongesprek met de Iraakse regering... zijn afschuw uitgesproken over de aanslagen van vanmorgen in Bagdad. Twee autobommen ontploften kort na elkaar... en daarbij kwamen zeker 136 mensen om het leven. Het was de zwaarste aanslag in Irak in ruim twee jaar tijd... Volgens Obama zijn de daders erop uit om Irak te ontwrichten. Een verpleegkundige van het Sint-Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein... is door een patiënt bedreigd en mishandeld. Een jongen van 17 vond dat hij niet snel genoeg werd behandeld voor een hoofdwond. Hij bedreigde de verpleegkundige en wilde die aanvliegen. Een collega die ertussen sprong, liep klappen op. De verdachte is daarna vertrokken. De hoofdlijfwacht van de vorige paus is overleden, Camilo Chibin die de bijnaam Engelbewaarder van Johannes Paulus had... overmeesterde in 1981 de man die de paus op het Sint-Pietersplein in Rome had neergeschoten. Later redde hij het leven van de paus toen die werd aangevallen met een mes. Chibin is 83 jaar geworden. Grote gezinnen zijn de dupe van een weeffout in het huurtoeslagsysteem... dat zegt de koepelorganisatie van woningcorporaties EDES... Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen tot bijna 40 euro per maand minder huurtoeslag... dan ouderen of eenpersoonshuishoudens. Dat komt volgens Edes omdat ze niet in aanmerking komen voor een maximale huurtoeslag. Die is voorbehouden aan specifieke doelgroepen. Edes vindt dat de Tweede Kamer een eind moet maken aan deze ongelijkheid. In Griekenland is tijdens noodweer een man van 41 verdronken nadat zijn boot was omgeslagen. Vooral in Noord-Griekenland waren de problemen groot...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 We'll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 De Hoop GGZ is een van de deelnemers van de Week van Verslaving. Op de website www.weekvanverslaving.nl leest u welke organisaties er nog meer meedoen. U kunt natuurlijk ook op onze website kijken www.dehoop.org. De Hoop organiseert dit jaar zes thema-bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Op 12 november is er een thema-bijeenkomst over rouwverwerking. De inhoud van de thema-bijeenkomst wordt verzorgd door de medewerkers van het Centrum voor Pastorale Counseling, oftewel het CPC.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 Hoop, maak uw gift over op Giro 38 38 38 of kijk op dehoop.org. Dank u wel. ritme van ZFR. via de kabel op 104